Goedenavond, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederlandse ambtenaren hebben overlegd met de Taliban. Dat gebeurde in Qatar, waar ook demissionair minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Zaken is op dit moment. Volgens Kaag heeft de Nederlandse delegatie met Taliban-vertegenwoordigers besproken... hoe de evacuaties uit Afghanistan weer op gang kunnen komen. Er zijn daar nog honderden Nederlanders en anderen die naar Nederland willen vertrekken. De Amerikaanse president Joe Biden is boos over de nieuwe abortuswet... die vandaag in de staat Texas is ingevoerd... Volgens de wet mogen vrouwen alleen nog onder hele strenge voorwaarden abortus plegen. Biden noemde het een extreme wet en zegt dat zijn regering er alles aan zal doen om het recht op abortus te beschermen. Uitpubliek is niet welkom bij de wedstrijd van het Nederlands Elftal tegen Noorwegen die net begonnen is. Maar dat hield Oranjevent Patrick niet tegen om toch naar Oslo te reizen, vertelt Jan Hart van Nederland. Nu zijn we echt in Oslo aan het sightseeingen. Uh, af en toe kom je... Net zoals ons nog zo'n Oranje-gek tegen. Het is de eerste wedstrijd van Oranje met Louis van Gaal als bondscoach. En inwoners van Zandvoort konden hun ogen niet geloven. Formule 1-coureur Sebastian Vettel fietste daar gewoon door de straten en deed even boodschappen in de supermarkt. En een gewoon heel normaal iemand. was hartstikke leuk. Ja. En gezond eten. Wat heeft, wat heeft hij gekocht? Worteltjes met peulen, met uh, verse doppeltjes. Niet iets van uh, sauerkraut of zo? Nee, nee, nee, nee, nee. En hij vroeg nog of ik uh, in Duits kon praten, maar nou, dan ging hij een beetje Engels Duits door elkaar gedaan. Dus het was echt uh, hartstikke leuk joh. Komend weekend is de Formule 1 race op het circuit van Zandvoort. Het weer vanavond en vannacht kan het plaatselijk mistig worden. Morgen in het noorden veel bewolking, op andere plekken soms zon. En ietsje warmer dan vandaag, 19 tot 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staat een fiel op de ring van Amsterdam. De A10 Zuid richting Den Haag. Tussen Amsterdam over Amstel en Knoppen de is de vertraging een kwartier. Er staat een auto met pech. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze, ZFM. De Krocht. Een zoektocht naar de wortels van de Nederlander. En dit is alweer het tweede uur van onze eerste aflevering. En we gaan verder met het interview met Frank Kraijenvelder tegengekomen dat je denkt wat een talent, uh, wat vind die goed maar geen mens heeft er ooit van gehoord uh, ja soms kom je wel eens van die echte uh, jongens tegen die uh, ja uh, op, maar weet je alleen op festivals kom je andere bands tegen en soms heb je een voorprogramma weet je ja. dank zie je andere bands maar ja. over het algemeen valt dat wel tegen ja en dan kijk ik gewoon naar uh, natuurlijk naar TV-programma's die er ook bijna niet ja. meer zijn over muziek, ja. documentairetjes, en, en je ziet natuurlijk door Lowlands en die grote festivals ja. zie je al die bands voorbij ja. komen. En dat is dan heel soms dat je dat je echt raakt, weet je wel. Ja. Maar ik denk bijvoorbeeld aan iemand als Arthur Ebeling. Ja. Ja, is natuurlijk wel bekend, kenners. Ja. maar het grote publiek zal nee, uh, nee. zijn naam niet herkennen. Nee, maar die, en er was ook iemand die zegt van ja, ik verdien al mijn hele leven lang 16.000. Yeah. Dat, yeah. dat verandert niet, nee, nee hoe hard hij ook werkt en hoe ja. goed hij ook is. Een goed voorbeeld van de muziek van Arthur Ebeling is zijn nummer Rambler uit 2011. Restless Rambler is on the road again. They're basic. Ja. zo moeilijk hè? Om, ja. Zelfs die jongens van die met, met Herman Brood allemaal hebben gespeeld. Ja. Weet je, die hebben nu dan de Wild Romance. Maar ja. ja. die jongens ook, ja, die, die hebben ook toevallig een drummer gevonden die heel veel geld heeft. Weet je wel, die. Uh, oh ja, ja, ja. zo'n zo zakenman. En die uh, heeft de Q, uh, Q Factory in, uh, in Amsterdam. Daar uh, oh, ja. zijn ook nog ruimtes in. Oh. En die steekt daar veel geld in. Ja. Weet je ja. wel? En dan ineens kun je nog wel met uh, redelijke allure draaien, ja, maar ja, daar moeten wel mensen op afkomen. Analogs, ook, ja. analogs ja. hebben ja. dat ook. Ja, de Analogs, ja, dat is die jongen die bij uh, Tommy Hilfiger heeft gezeten ja. he? en die dat uit ja. het slop heeft gehaald. Ja. Nou, die man is ook, ook multimiljonair, ja. vermoed ik. Ja. Want als je koopt, ja, daar staan zes vrachtwagens. Hoe ja. op... kan het dan dat de ene wel doorbreekt en de ander niet, hè? Ja, dat is, dat, dat is de magie, wist je dat? dat maand, ja. weet je? Hoe, hoe komt het dat de ene wel een hit maakt en de ander niet? Maar laten we nou eens eerlijk zeggen, hè, gewoon van de vroegere generatie van grote muzikanten en grote bands, wie maakt er nu nog hits? Niemand meer. Nee. De Stones brengen geen plaat meer uit. Tenminste zijn allemaal compilaties van oud werk. Ja. Maar nieuwe dingen bijna niet meer, bijna niet. omdat de hele scene veranderd is. Ja. Want platen verkoop je niet meer, cd's verkoop je niet meer. Dus het is allemaal met livestream en weet ik wat allemaal, waar ik allemaal geen weet van heb. Ja. He, weet je wel. Ja. Want ik roer dan wel een beetje in dat Facebook-potje, maar, uh, maar voor de rest... Nee, en als je de jonge uh, rapper, rappers ziet ja. hoort, die uh, verkopen dan een paar miljoen uh, nummers... Ja, die, die ja. allemaal die via Facebook. dat ja. soort dingen, ja, ja. ja. ja. er is dus veel meer aandacht en ja. die wordt ook veel rijker. De echte, ja, echte, echte, weet je, ik, ik, ik denk, aan dat soort dingen denk ik niet. Ja. Het gaat gewoon om dat je creatief bezig bent. Ja, en nog even terug naar de bronnen van ja. creativiteit en ja. musicaliteit. Hoe heb je leren spelen? Heb je muziekles gehad? Of nee, nooit. Ik kan geen noot lezen. Nee? Artie ook niet trouwens. Mijn nee. en Ferno, die waren we mee begonnen, allemaal niet. Nee. Wat we deden was, we, we zetten Red River Rock op ja. en dan nou, Artie ging dan die melodie spelen, de solo-gitarist, en mijne ging slaggitaar spelen, weet je en ik dacht dan, nou ja, dan ga ik maar barsten, dus ik sloop de twee snaren van mijn gitaar af, en ik ging boem, boem, boem, weet je wel, zo, zo, zo gaat het allemaal. Nu nog binnen de band is er eigenlijk niemand die noten kan lezen. Nee, nee. Ik, ik, als ik een nummer schrijf, dan ik heb ik gewoon een oude cassette-recordertje ja. en daar uh, neem ik dat dan gewoon op ja. met een gitaartje en zing ik tegelijk mee. Als ik, als ik de, de, de structuur een beetje heb en als het dan helemaal dat nummer een beetje vorm heeft gevonden, dan ga ik daarmee de oeverrijd binnen. Dan ga ik met die jongens daar aan het nummer werken, arrangeren en zo. En dat is eigenlijk nog steeds precies hetzelfde. Ja. Ja. Spreek hem wel aan. Ik denk ja, dat alle ja. bluesartiesten het niet anders deden. Ja, ja zeker. Ja. Maar die hadden natuurlijk ook die, toen al dat idee van allemaal verschillende gestemde gitaren. Ja. Want het, je denkt allemaal hoe deden ze dat ja. die gasten, maar ja. dan hadden ze het in 1D gestemd of ja. zo zo'n gitaar. En dan gaat het heel anders klinken, want je kunnen eigenlijk constant los spelen. <lacht> een beetje. Zo'n slijtgitaar. Ja, fantastisch. Ja. Ja. ja. Dus dat is nu ook ja. heel anders. Nou ja, weet je, het grappige is, dat heb je wel altijd. Er zijn naast uh, natuurlijk uh, jonge mensen die allemaal hun eigen idolen hebben, wat ik ja. heel goed vind. En waar ik dan verder helemaal uh, niets mee heb. Maar je hebt ook weer puristen die jong zijn en die beginnen gewoon helemaal terug te ja, vallen op, mooie, ja. op de oude bandjes, ja. weet je, van vroeger. Ja. En die beginnen dat op hun eigen manier ja. te doen. Ja. Ook in die blueswereld. daar barst het van die jonge bands. Ja. Die allemaal, uh, Ralph de Jong bijvoorbeeld, dat is zo'n ja. zo'n. Zo, zo al een gitarist die uh, kan in zijn eentje spelen, ja. heel, heel veel optreden, he. daarvoor verdient hij ook zijn geld. Ja. Dan hoeft hij alleen maar zelf er te gaan in spelen en ja. Ja. Maar hij heeft ook af en toe met bands en zo. Ja. En uh, ja, dat zijn hele creatieve mensen. Ralf de Jong? Ralf de Jong. Ja. Maar jullie hebben ook uh, het, het hoogste bereikt wat je in Nederland kunt bereiken op het terrein van de blues, hè? In 2019. Ja, ja de, de. Vermelding in de. Ja, van de, nou, we ja, kregen een award: he, de Dutch, uh, Dutch uh, Blues. Blues Hall of Fame. Ja, klopt. Samen met uh, bijvoorbeeld Hans Steesink. Ja, oh ja. ja. Ken je die? Nee, die, stas, die zat er wel bij. He, Dat toch? is de, de. meest onbekende wereldberoemde Nederlandse blues Oké. Okay. Ja, okay, ik moet weet. Je ik Ja, ik heb toen, want ze hebben dus van iedereen die er. hebben ze een banner gemaakt. He? Ja. Met een foto erop. En dat hangt er in die Hall of Fame. Als ja. je daar binnenkomt in nieuw vennep Is een grote zalencomplex. En dan wordt dat uitgereikt. Ja. Ja. Maar wij kregen. We speelden in. In het begin van dat jaar speelden we in Hogeveen. En daar uh, in de kleedkamer kwamen ineens twee mannen. met zo'n enorme oh. groot ding bij zich. Oh, ja. En, die, uh, en ik zeg, hij zegt. Ja, jullie van de Hall of Fame. van. Uh, de Dutch Blues Foundation. Nou, ik zeg het, weet je wat het is? We gaan zo direct op. Loop mee en dan geef je het gewoon voor het publiek, hè? dat is veel leuker. Ja. Dat heeft hij toen gedaan. En toen, een half jaar later, was er dus gewoon op de, in, in dat zalencomplex. En toen kregen we dat uitgereikt. En we hebben daar gewoon ook een half uur gespeeld. Ja. Maar ook allerlei andere bands, want ja. je had ook allemaal andere nominaties nog. Ja. Ja. Want die blueswereld is een hele hechte wereld. Ja. Zou je, je muziek zelf omschrijven als blues? Dat nee hoor, nee, het nee. nee het is, uh, Ja, ik vind al bluesrock, vind ik allemaal. Uh, eigenlijk van die, uh, maar het is gewoon eigenlijk aan uh, rhythm en blues, meer dan blues, gerelateerde ja. rockmuziek eigenlijk. Het is niet gewoon, uh, we zijn niet van die uh, retro uh, rock'n'roll bandjes. Nee. Maar gewoon, wel, het heeft wel vaak met, uh, ik ben nu ook weer uh, mijn kast aan het uitspitten, want ik ben nog op zoek naar een uh, nummer voor die nieuwe plaat. En er kwam maar een, een onbekend nummer van Chuck Berry ineens tegen, dat heet Go Go Go. En dat, dat is ook wel weer een mooi nummer, en dat stinkt hij gewoon ook. Het zijn allemaal hele korte pletjes, twee staan we gezongen en dan weer een solitie. Ja. Maar die grap is dat het heel listige teksten zijn met die gasten allemaal. Die het nummer van Chuck Berry, dat Frank Doe, Go Go Go uit 1961. Om je nog iets over de geschiedenis van uh, de Bintaks te vertellen? Of van wat jij muzikaal allemaal gedaan hebt, natuurlijk. Want je, volgens mij heb je heel veel gedaan. Hè? Het is niet altijd Bintanks geweest. hè? Nee, nee ik, ken, uh, jaar, ik, ik ben natuurlijk uit. heel lang, maar eigenlijk alleen een korte periode. We zijn uit de gezet in negen, eind 1970. Omdat ze dachten dat ze het beter af konden zonder ons. Nou, dat, dat, dat moet je altijd denken. En wij hebben wel een. een, een Creatieve boost gehad, daardoor en dat was Kraaienveld, en dat was meteen een, een goede hit. Dus wat dat betreft, en dat is ook een hele goede band geweest. Maar ja, Arti die was altijd gewoon, ja, die was gewoon op een gegeven moment uitgekeken op iets, die wilde weer het nieuws. En die is toen verder gegaan met Carlsberg en later met de Gigantjes heeft hij ingespeeld. Dus oh, ja. die daardoor wel. Uh, Robby Kruisman. Ja, met Kruisman. Kruisman. Ja, ja. Ja. Kruisman. En ik zelf heb toen, gewoon eigenlijk daarna, Kruiveld een korte tijd doorgezet. En toen kwam ik de Bintangs weer tegen. De, degene die er van overleg, Guus en Aad. En toen zijn we daar weer mee begonnen. En toen hebben we een soort herstart gemaakt in 19, eind 1973, 1974. Met als uitloper dat we dus toen die LP konden maken in uh, Genuine Bull. In, uh, en dat was een heel goede tijd. En dat was een heel stabiele tijd tot 19 83, en toen stopte Guus ermee en Jack stopte ermee, die hadden het gezien. En toen dacht ik nou, ik ga gewoon een band beginnen in mijn eentje, althans, ik was er alleen nog maar over. En toen uh, ja, ik was helemaal niet verpland om daarna een bindhanks aan te gebruiken en gewoon mijn eigen songs, maar dan gitaar te gaan spelen en zo. Ja. En dat heb ik een tijdje gedaan. Totdat ik een plaat kon maken en, uh, bij Polydor. En toen uh, zei ik, Polydor, ja, we willen het wel doen, maar dan moet je ook de naam Pintax gebruiken. Oh, ja. Weet je wel, want. Dat, daar, daar ze... En dat hebben we toen gedaan. Maar op een gegeven moment, die band, daar had ik geen feeling meer mee. Dat, dat, dat, dat, dat... Dus toen hebben we een afscheidsconcert gegeven in 1985 in Paradiso uitverkocht. En toen heb ik een korte periode. Dus dit is even mijn, mijn verhaal dan. Dus... Met Bimberg heette dat dan. Dat was Carlsberg en Bintangs. Ja, oh. Picastricum en Burt van de mei van, uh, van, van Carlsberg. En Guus ging ook weer meedoen. En ik van de Bintangs. En zouden we een combinatie maken van nummers van de Bintangs van Carlsberg. En dat hebben we korte tijd gedaan. Tot Guus dacht, nou dat vind ik niks meer. Toen zijn we als trio doorgegaan. En dat was echt een waanzinnige band. Maar ik liep klem op drugsgebruik. En op een gegeven moment na een jaar dacht ik... Dat is niks voor jou en mij, dan, weet je wel. Ik speelde we voor een uitverkochte zaal s'avonds. En echt, Jaap, ik was een geweldige gitarist. Ongelooflijk. En Burt en een geweldige drummer. Maar ja, dan was het gewoon zo. Uh, dan werd ik opgebeld door Burt. Ja, het gaat vanavond niet door hoor. Want uh, Jaap ligt in het ziekenhuis. Die had uh, zoveel pillen genomen dat die lachen En zijn maag moest helemaal leeg gepompt worden. Ja, en, en, en, en een half uur later zegt hij: Nou, Jaap is weer terug hoor, die heeft alle monitors van zijn afgetrokken en is weer naar buiten gelopen. En Nou, het gaat wel door. Nou, ze daar in die stamvolle zaal te spelen en in die kleedkamer hing hij alweer gelijk met zijn neus boven de lijn de kook. Ik denk: Frank, die hebben geen zin meer in. Daar heb ik helemaal geen gevoel bij. En toen heb ik gezegd: Jongens, ik, uh, dit is de laatste optreden geweest, ik uh, nok ermee. En toen ben ik een eigen band begonnen, een tijdje Frank Rijveld-band. Weet je, dat, dat is helemaal overnieuw beginnen. Weet je. Geen rodies meer, een busje huren met z'n allen in die bus en dan uh, nergens heen rijden. Kleinere zalen, met wel Nieuwe festivals. muzikanten. Met nieuwe muzikanten, ja. Met die Kees kwam er toen bij, waar ik dan jaren mee. Die ja. zelfmoord heeft geprekt, die kwam er toen bij. En twee muzikanten uit Utrecht, die moesten ook altijd ophalen, weet je wel. Maar ja, goed, dat heb ik toch gedaan, omdat de muziek, ja, dat dat dat. Maar op een gegeven moment dacht ik, dit wordt niks meer. En toen heb ik gewoon de binders weer bij elkaar geroepen. Dus toen ben ik, heb ik Guus gebeld, Jack van Schie gebeld, die waren gestopt. Kees en ik dan, weet je wel. En dan zei ik tegen hen: laten we het gewoon proberen. Laten we gewoon met al die nieuwe oude bindtangsnummers gewoon weer die sfeer te brengen. Ja. Maar dan miste we misten één gitarist en we Jan Wijten erbij gevraagd. Mm -hmm. En dat was de de gitarist van de, gitarist van de eerste solo album ja. van Blues on the Ceiling, of het eerste Bintangs-album. Ja. En die deed het ook. Ja. Dus toen hebben we gewoon mh, vanaf 1990 tot die zelfmoord 2002 hebben, twaalf jaar lang met die band getoerd, mm. een paar goede LP's, ja. All Right All Right, Ruby Red Hot, La Femme Santé, ja. die hebben we allemaal met die band ja. gemaakt. Zou je dat ja. als de hoogtijdagen van de Bintangs-album? Betitelen. Ja, een van de periodes, dat, dat, ja. die periode dat we dus van dat van 1975 tot 1983 was ook zo'n hoogtepunt. Ja, altijd dezelfde band en ja. gewoon allemaal grote zalen en uh, grote festivals ja. en heel veel spelen. Ja. Maar ja, dat hou je niet altijd vol. Nee. Daarna heb ik dus gewoon uh, toen... toen, toen uh, die dat zelfmoord was gespeeld. We hebben een korte periode nog geprobeerd met Bert van der Meij, die werd toen drummer dat Kees was overleden. Die ik nog uit die Bimberg-periode kende. En die was ook vormgever bij Veronica, die had ik daar gehaald, Dus daar zat ik gewoon bijna dagelijks mee. Geweldige drum drummer. Maar ja, die kon het niet meer aan omdat Guus ziek was en dat was allemaal onbekend. En die zei op een gegeven moment: ik stop ermee. En toen zei Guus en Jack ook: nou dan stoppen wij er ook mee. Stond ik weer alleen met Jan Wijten. Mm. En toen heb ik een, je had een Nederlandse band uit begin negentiger jaren, die heette Bed to the Bone, ik weet niet of je dat ja. zei. Dat was een beetje een soort punk-rock-achtige band. Ja. Had een paar goede platen gemaakt, die jongens kende ik goed. En die drummer, die twee broers, Iberlings, die heb ik toen bijgehaald: Gerben en Maarten. En daar hebben we dertien jaar mee gespeeld eigenlijk. Oh, maar ja, de, de, uh, er zit toch en, veel meer continuïteit in de, van, uh, ja, de dag, ja, ja, Ja. En er zat dan Dagomar Janssen ja. bij. Die was, uh, er was niemand binnen die band die kon zingen. En nee. het, het binders, de muziek was altijd gebaseerd op refreinen met twee stemmen ja. en zo. Ja. En die Dagomar die kon goed uh, gitaar spelen en ook goed zingen. In 2007 is Jan Wijten naar Frankrijk verhuisd ja. en die is daar geëmigreerd. Nee. En toen zijn we van met de vieren doorgegaan, dat hebben we nog een tijd volgehouden. Maar ja, ik zeg al, het was een beetje een aflopende zaak en het werd minder en de, de energie was weg en alles ging weg. En toen heb ik gewoon de stekker eruit getrokken en toen ben ik gewoon met Dave samen en deze de buurt weer erbij gehaald en een slidegitarist. Oké, okay. wanneer was dat? Welk jaar? Uh, 2017 geloof ik, oh, toen mogen okay. we daarmee En daar spelen we nu nog steeds mee ja mooi misschien is wel ongelooflijk. Ja. Ja. Ja. ja is het ook niet zo dat binnen Nederland eh, popmuzikanten die kennen elkaar allemaal die helpen elkaar of ja die, wel en, ja, ja wel, ook wel, wel maar het, je hebt toch ook uh, ja weet je het is uh, je kunt niks garanderen ook oh je kunt ze niks wat zeggen jongens uh, weet je en wat ook een een ziekte is momenteel en dat komt ook omdat ze nu niet, niet echt ervan kunnen leven de meeste muzikanten hebben wel vijf zes bands tegelijk. Ja. Die moeten gewoon en dan zeg je en zegt de manager jongens, uh, 13 augustus spelen we. Dan moeten ze allemaal op hun agenda kijken of ze wel kunnen. Ja, ja, ja. daar heb ik niets van. Man. Je moet in één band spelen en misschien eens een keer een uitstapje gewoon weet je los los daarvan. Maar niet gewoon voor eh, één band kiezen. Daar ben ik heel oud in. Heel ja. en Nederland is gewoon te klein eigenlijk voor. Ja. Grote ja band. en er is ja, gewoon ja. te weinig. Uh, ja. Ja. je ziet ze ook wel veel in de stad Schouwburg optreden en zo, in de Schouwburg tours en zo. Ja, ja, ja dat, maar daar zijn wij en niet dit? de juiste nee. band voor. Maar ik nee. heb wel met Marco, die dus nu aan de slidegitar is, heb ik ook een tijdje gewoon met z'n tweeën. Ja, ik kan akoestische gitaar in hij met zijn dobro en dan zingen, zingen we allebei. En dan springen we wat bindangnummers, een paar nummers van zijn bandje. En voor de rest uh, doen we wat uh, dingen gewoon die we leuk vinden. Maar dat, is ook in, dat dat kan ja. kleinschalig in oude kerkjes of zo ja. weet je wel. Ja. Ja. Ja, dat is ook allemaal gestopt. Ja. Ja. Weer even wat muziek. Herman Brood en de Peromans met Saturday Night. op de achtergrond managers geluidstechnici ja, lichttechnici ja. Uh, ja. apparatuur ja. Uh, de vrouw het busje ja we hebben alle, we hebben alle varianten gehad ja. wat dat we we hebben een tijd gehad dat we dus uh, zeg maar van 78 tot 83 hadden we uh, een stadsbus Hadden we een grote vrachtwagen, hadden we twee Amerikanen rijden ja, ja. en dat, was, dat, dat reed allemaal naar de optredens toe, zo, van heel Circus. Ja. En het zijn ook tijden geweest uh, dat we uh, al jaren doen we gewoon zo, we huren een bus en daar gaan we allemaal in. Ja. En we gaan naar het optreden toe en, een andere, uh, en tegenwoordig met de huidige band hebben we de installatie verkleind. Dus dat gaat gewoon achterin mm. en dan gaat er een andere wagen mee en met twee wagens. Ja. Maar ik ben ook jarenlang geweest dat ik gewoon in mijn eentje heen, heen en weer reed. Omdat, en dan zelfs je apparatuur schouw, versterkers? En, nee, dat doen we, nee, nee, dat, dat dat doen we heen, niet meer. Ja. Podies heb je altijd al ja. gehad. Ja, ja. Ja. Ja. ja, maar soms ook uh, vier, vijf. En we ja. hebben nu, uh, even kijken, drie geluidsmannen een podium. Iemand die een met gitaren en een chauffeur, die ook. En dan hebben we nog een dame die de merchandise verkoopt. is oh, ja. dus een man of vier. Ja. Ja. Een klein bedrijfje achter je. Ja. <laughs> nou ja, weet je. Ja, we, we, we, ik, daar heb ik geen zin meer om te jouwen. Nee, maar nee, kan me voorstellen. Nee, kan me voorstellen. Nee. Nee. nee. En bovendien, mijn ervaring was gewoon dat in die tijd dat we wel met een busje reden... Dat kwam altijd op neer, omdat wij dus in, Bever, in de buurt van Beverwijk woonden En daar was onze, in het Legerkamp, onze oeverruimte ja. Die jongens uit Utrecht die kwamen eerst niet naar Utrecht en dan weer gingen we weer naar Limburg. Ja. Dus die haalden we op. Dat hield in dat wij met z'n tweeën die bus inladen en s'nachts, midden in de nacht, ook nog weer die bus uitgingen. Ja. Ja. En op een gegeven moment dacht ik, heb ik daar nog zin in? Had ik dus niet. <laughs> Je loopt zo lang mee in de winter, zo lang. Dus tragiek heeft uh, natuurlijk ook zijn plek gekregen. Ja. Ik hoorde je straks, geloof ik, in het voorgesprek noemen dat er al 15 mensen overleden waren ja. met wie je hebt uh, ja. gespeeld. Dus, Als laatste Artie, mijn broer, ja. die uh, overleed uh, ander, uh, twee jaar geleden zeg maar ongeveer. Ja. En uh, ja, zo hard gaat dat. En, maar de meest tragische eigenlijk was uh, Kees Brouwer, de drummer die, waar ik uh, 17 jaar mee had gespeeld. Ja. Heel aardig, geweldig drummer en strak en altijd sociaal en met En vanuit het niets pleegt hij zelfmoord. Ja. Maar dat komt echt keihard binnen. Ja. En maar ook, ook een, de zanger van de Binds die de eerste singeltjes in 1965 heeft opgenomen. Twee, uh, twee singels gemaakt. Ja, die kreeg al vlees puurkanker. Oh, ja. Dat is ook een, een enorme leidersweg geweest. Ja. Dus uh, ja... In sommige, ja, daar had ik nooit geen contact meer mee, maar daar hoor je dan wel van. Ja. Ja. Hey, Harry Schierbeek bijvoorbeeld, ja, daar, daar heb ik jaren mee gespeeld. Maar daar had ik geen contact meer mee. En uh, ja, dan krijg je ineens te horen dat hij overleden is. Ja, ja. en zo zijn er nog wel meer natuurlijk. Ja. Jij ziet er nog goed uit, nog gezond. En, uh... ja, ja, maar ja, ik, uh, dat, ook Marcel, denk ja. ik. Geen drugs en uh, drugs. Nee, uh, nee, nee, nee. De nee. sex, okay. drugs en rock'n'roll? Uh, nee, and nee, hoe, nee. Ik uh, ja. ben al... Uh, 55 jaar getrouwd, ja. of nee, ja, nee, 51 jaar getrouwd, maar 56 jaar ja, ken zo, ik mijn vrouw ja. al en uh, ik heb nooit veel gedronken en ik heb sowieso geen drugs gebruikt, ja. maar in mijn omgeving natuurlijk wel, ja. alleen ik had daar, ik, was, ik sloot me daar af. Ja, ik, ik zag zondag die film van over de band met Robbie Robertson, ja. ik moest even aan jou denken, ja. ook zo bijna brave man. Ja. Met een band die helemaal een hele ruïne is ja. en hij gaat gewoon door met zijn werk. Ja, ja. Ja, dat zit ook bij ja. jou. Nou, ja, ik, ik heb het mijn broer ook, bijvoorbeeld, van Artie, van mijn die, uh, had dat wel. Die, uh, ja. hij heeft, uh, die heeft de laatste uh, twintig jaar van zijn uh, uh, muzikale loopbaar eigenlijk nooit meer opgetreden. Die was alleen aan schilder. schilderen. Maar die, uh, ja, dat was zijn leven. En uh, dat zei, die had hij al op zijn zestiende aangekondigd. Hij zegt: Ik ben een kaars die aan twee kanten is aangestoken. Dus ik leef twee keer zo snel. Maar ik ben ook eerder dood. En dat heeft hij toch, hij is toch 71 geworden. Ja. Dus het valt ja, al mee. Hij heeft ook een mooi gelijk <laughs> ja. ja. Ja. Dus uh, ja. ja, nou ja, dat, dat, dat ja. is. Maar dan weet je, ook al uh, doe je dat allemaal niet. En uh, dat is geen enkele garantie dat je. Uh, je moet gewoon mazzel hebben, denk ik. Ja. En, ik uh, en ik heb natuurlijk wel heel veel... Ik ben altijd druk. Ik vervel me absoluut geen seconde. Nee. Ik ben altijd bezig met ja. de dingen. En, uh, nou Zo'n boek, dat, dat is voor mij echt een, uh, ja, een soort levenswerk, toch? Ja. Hè? En uh, ja dan hoop je maar dat... Het... Daar ben je ook gedisciplineerd gedis Ja, heel erg. Echt ja. Gaan zitten en, ik en, uh... sta, sta iedere ochtend om zes uur op. En ik, om zeven uur zit ik... Uh, want ik ben nu, want ik ben eigenlijk al met de muziek klaar en ik ben nu met mijn schilderijen erop ja, aan het zitten ja. met verhaaltjes. Ja. ja want dus ik wil toch kant een beetje... Aan een ruige rocker, aan de andere kant een heel gedisciplineerde ja, ja. creatieveling. Ja. Ja. ja. Kunstenaar. Ja. Ja. Ja. Maar ja, Goedsplein ja. is ook bijvoorbeeld, ik weet niet, die, dat was de, de zanger van de beginning ja. die the die of in year in Daar heb ik ook jaren mee gespeeld. Ja. Die, ja. Die werd, uh, kreeg last van salon. Dus ja. die, die, uh, die kon niet meer zingen nee. en dat was heel tragisch ook, ja. weet je wel. Die, uh, nou ja en, ja, en dan stopt hij ermee en dan zeggen ook anderen weer van ja als hij stopt, stop ik ook. Ja. En dan ineens sta je weer voor ja. met één gitarist en ja. voor de rest dan moet je weer helemaal overnieuw beginnen. Ja. Zo ging het vaak. Maar ik ben nog een soort, soort uh, marter die er gewoon maar doorgaat, ja. en je ja. wel. Ik denk oh, van ja, nou het is jammer, heel beroerd. Ja. Ja. Ja. Maar, Jongens, ik wil spelen. Ja. Ja. Dus, uh, maar ja, het is allemaal onduidelijk. Ja. We, we kunnen in zandvuil op, op het strand gaan spelen. Ja, <laughs> ja. zeker. Het ja. 60 jaar er bestaan. 60 jaar, dat is ook leuk natuurlijk. Of, ja, ja dat hebben we wel gedacht of niet, of in Wijkerzee of uh, waar dan ook. Ja, is ja. tent. Ja. Maar ja, nogmaals. Je, je krijgt waarschijnlijk helemaal geen toestemming als als het nog zo onzeker is. Nou, ja, ja, er zal genoeg publiek ja. zijn, want ik vind het ook iets typerends van de bind de hechte fan ja, ja, ja, die. We ja, hebben. Ja, ja, ja. Ik ben dan zelf pas fan geworden in het begin de jaren 90. Ja, ja. Maar het viel me wel op als ik dat vast publiek zag. Ja. Ik het je groeide allemaal alle mee. Maar ook ja. de verschillende generaties. Ja, ja. Vaak kwamen zelfs de kleinkinderen ja. mee geloof ik. Ja. Ja, bijvoorbeeld, he, neem nou bijvoorbeeld dat het een wereldband, de Stones, die spelen nog steeds, ja. is tot voor kort, hè. Ja. Nou, maar, die hebben zelfs in de coronatijd nog een nummer gemaakt. He. Ja, ja, maar goed, in optreden bedoel ik. Ja. Kijk, en het, toch is het zo, dat als de Stones, hè, nou als er nou iemand, dan hebben ze een nieuwe plaat gemaakt, dan spelen ze die nieuwe plaat, misschien één nummer, want voor de rest spelen ze gewoon als een jukebox alles wat de mensen willen ja, horen, ja. honky tonk women, ja. uh, uh, brown sugar, weet je wel, al die nummers, voor de devil, ja. voor de voor, voor de voor, voor de tweeduizendste keer of weet over keer weet ik veel. Ja. Daar wordt om gevraagd. En op een gegeven moment heb ik een week een tijdje gehad een band, uh, nadat uh, de drummer overleden was, hadden we een, begonnen we een nieuwe band met een andere drummer en een andere gitarist. En uh, ja. En toen gingen we gewoon nieuw materiaal maken ja. ook. Hè. En we hebben twee, uh, twee cd's met die band uitgegeven. En dan wil je als band ook dat die nummers ja. gaan, gaan brengen. Hè. Ja. Ja. Maar daar komt het publiek helemaal niet voor. Nee. En op een gegeven moment merkte ik dat de aandacht wegde. En toen uh, heb ik gewoon een, een open mail naar iedereen gestuurd, jongens, wat zijn jullie toekomstplannen? En toen kwamen ze mee, ja, we moeten weer een plaat maken met nieuw materiaal. Ik denk, daar ligt het niet aan. Als de Stones alleen maar een oude nummers spelen... de publiek ja. willen gewoon bepaalde nummers horen waarvoor ze komen. Riding on the Ellen en uh, Traveling ja. the USA, ja. uh, weet ik, veel, Mona Lisa. Mona Lisa, weet je wel. Dus dat, ja. we, we geven gewoon wat. En dan sneeken we af en toe wel een nieuw nummertje tussendoor. Ja. weet je wel? Ja. Dus een ander andere uitgangspunt. Ja. ja, maar de Stones is natuurlijk ook. Ongelooflijk, het enthousiasme, ja. de energie waarmee ze op dat podium ja, staan, ja, het is wel ja. En ja, je wordt, uh, dat, dat, oh, uh, zij worden ook ouder gewoon, maar. Yeah. maar Mick Jagger heeft daar weinig last van, Keith Richards wordt wel wat, ik ook, uh, Ja, die is al twintig jaar dood, het is ongelooflijk yeah, dat yeah, hij het toch zo yeah. lang ja. heeft volgehouden, hè? Ja, ja. <laughs> ja. Nou ja, maar ja, goed, weet niet, je, hij heeft ja. wel mooie gebaartjes en hij, hij heeft al zijn eigen ding, weet je, met zo, uh, ja. natuurlijk... Ja. <laughs> Nou ja, goed, ja, en Charlie Watts ook, ja, dan kan ja, ik dan maar. Ja, maar gewoon zo, dat hoort bij de Stones, weet je wel. Ja, ze hebben allemaal geprobeerd om ook solo projecten met heel goede muzikanten, die eigenlijk misschien technisch gesproken veel beter zijn. Maar daar gaat het niet om. De Stones klinken als de Ring of Star, voor de Beatles was dat de ideale drummer, terwijl het geen werelddrummer was, weet je wel. Maar hij... Hij past zich aan. aan, elk nummer ja. had hij een andere manier van drummen. Hij is ook weer de magie. Hè? Ja. Ja. ja, en daar gaat het om bij popmuziek. Ja. Het gaat niet om techniek. He? Je hebt ook een tijd gehad dat je ja, al die bands, de ellenlange solos, want ze ah, waren zo goed ja. op die Hammond orgel. En dan anderhalf uur een solo spelen, weet je, oh wat geweldig. Ja. <laughs> maar ja, de, in mijn ogen gaat het daar niet om, want it's only rock roll, weet je wel. Maar ja. Ja, iedereen moet doen waar hij zin in heeft, ja, weet je wel. Leuk, ja, Zing <laughs> ja, zingen we zwaar van nooit een drum-solo gegeven, behalve nee, nee. op Abbey Road dat laatste nee. nummer, ja. <laughs> ja. ja. Ongelooflijk, ja. Ja. ja. Wat heb jij zelf voor gitaren, uh, voor een elektrische? Nou, mijn mooiste gitaar is een uh, galama. Oh ja. Die heb ik van Harry Hartold overgenomen. Ja. Nou, wat, wat is heeft Harry Hartold 25 ja. jaar weer op het podium ja gezien. Gaan maar, uit Friesland hè, ja, die, die ja, ja. Hoe heet ze, was zijn voornaam ook weer? Dat uh, uh, ben ik ook even kwijt, dus ja. ik ken ja. Hij leeft nog steeds hè, ja. hij heeft tientallen jaren. Ja, ik heb, wel, ik heb die, van die gitaarbladen ja. allemaal en daar stond hij ook wel vaak in. En dan heb ik een uh, die Mauro uit 1943. Oh ja. <laughs> Mijn broer is net overleden, hij ja. had allemaal contact in de gypsy jazzwereld. Oh ja. Een jazz-gitaar, zo'n Django zo zo Reinhardt. -gitaar. Ja, Reinhardt, ja. Reinhardt. Ja. Ah, nou ja, het is, is leuk, je kunt gitaren sparen en als ja. je iets leuks ziet. Ja. Ja. Maar het liefst spreek ik gewoon van de uh, to Cast. Oh ja? ja. Die heb je ook, een, ja. gewoon een oude of niet? Nou, Mijn eerste was gestolen. Oh ja. Ik heb zeven vierde nieuwe gekregen. Een ja, ja. blanke mooi. Uh, ja. zou 19, uh, geweest? 1995 of zo. Ja. Geen gehoord. Ja. Ja, ja, dat is ook heel belangrijk. Ja. Maar het, moet, het ligt dan de hele tijd te rust. Ik kan wel 15 die daar dan mee spelen. <laughs> Voor onze kijkers, Rick wijst hij naar het plastic spalkje om zijn linker middelvinger. Oh, positieve instelling Ja. <laughs> Ja, ik heb ook een keertje. De, toen had ik dus in uh, de morgen nog een bloemendaan. die had ik van die bukseshagen. en die was ik aan het, aan het, aan het aan maaien. en toen sloeg ineens mijn vinger ertussen. Oh. dus En er stond een hele snee aan. en toen moest ik s'avonds optreden. toen dus heb ik dus dat ingepakt. en toen vond ik zo, een, een barze gaat nog wel. Oh. <laughs> maar ik moest eigenlijk. Ja, ja. en dat gaat nog ja. wel dan zo, hè, met, met dat ding zo ingepakt. maar gitaarspelen, akkoorden kan je niet meer laten. nee, de ja, middelfinger die je zo nodig we zeggen wel, ja Django Rijn had ook maar twee vingers, maar had wel zijn middelvinger. Ja. Een andere band waardoor Frank is beïnvloed zijn de outsiders. Hier met een nummer touch uit 1966. I to said, touch you, baby I didn't mean to touch you But I just touched your hand Well, she looks so understanding Tried to look so recommending She held my hand so tight We didn't speak a word And I stayed right by her side That's how we spend the night I held her hand in mine It made me feel so fine And I well touch. I just touched her hand and by accident I said Your little hand. Yeah, you look at me, so I could see your eyes. But well, just as I hoped, as I hoped they would be. Well, touch. I didn't need to touch you, but I touched your hand.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 wat me feel so fine. een leuk verhaal is, is dat we in 1966 met de Binnen, waar we onze eerste singeltjes mee opnamen in die tijd nog, uh, speelden we in het voorprogramma van de Stones in de uh, Brabanthalle in Den Bosch. Je ja. moet je voorstellen, daar speelden we met de Outsiders, wij en nog een band, Ferrari of zo. Ik heb die poster daar hangen. Oh, he, en uh, Nou ja. Maar ja, dan moet je je voorstellen, dat waren van die grote hallen. Er stond in die hal waar de stoom speelde een podium, maar gewoon met een paar zangzeiltjes. Ja? Want dat, ja, er was niks anders. Nee, maar... en, en dan, en dan 10.000 man die we aan het gillen waren, dus je hoorde niks. Wij gingen spelen en uh, je hoorde alleen maar gillen uit de zaal en dan heb je je vendersversterkertjes van 50 watt, en die zanginstallatie, monitors waren er niet, dus we stonden daar te spelen. Nou ja, maar je was ook niks gewend, hè? Nee. dus je speelde gewoon in het wilde weg, maar, ja. <hums> maar het leuke was, wij stonden daar in die, uh, in die hal te wachten die daarnaast was, en daar kon op een gegeven moment een busje aanrijden, want van de Stones denk je nu eh, 27 grote vrachtwagens, ja, ja. maar toen was het gewoon zo, er kwam zo'n busje aanrijden. In, en, die begon die, en die deur ging ook. Ian Stewart was die pianiste die, uh, die uh, yeah. vroeger in de Stone speelde, yeah. maar eruit werd gezet omdat hij niet uh, meer mocht van Andrew roel omdat hij er niet goed genoeg uitzag. Nee. Weet je ja. wel. En die werd Rody. En dan kwam er zo kwam zo'n Volkswagen-busje van daarna. En die laat die wat gitaarkoffertjes uit, wat versterkertjes en Drumstel. En wij waren klaar met spelen, de outsiders ook. En had je vanaf die ruimte had je een, een, een, een trap naar het podium, het grote podium en daar was de tweede hal waar die 10.000 mensen stonden te gillen. En hij in zijn eentje tilde die spullen op en dan eindig ik het verhaal met, want ik heb er een verhaal ook over gehad ja. met van er was niemand die hem hielp. Dus het wordt ook nog wat hij liep daar gewoon oh. met die, die drumstel. En dan zet hij dat gewoon neer en de stem Tim is een beetje vast en dan was het klaar. En nou ja, de Stones hebben we helemaal niet gezien. Uh, nee. Alleen Wil, de zanger, die is, was nogal brutaal. die drong door tot hun kleedkamer ja. en die heeft toen zijn pet, eigenlijk uh, aan Kees Richard geruild voor een grote foto met handtekeningen van. <lacht> maar, uh, ja, uh, maar ja, weet je, zij waren ook. Niet, en bij mij was het helemaal gek. Alsof ik ben toen in die zaal gegaan, ze staan luisteren. Nou ja, weet je, je, hoorde, je hoorde niks. Je hoorde helemaal niks. Maar ja, daar ging het helemaal niet om. Hè? Als je Shear Stadium van de, de Stones ja, ook je. dat is onvoorstelbaar dat die gasten nog zo zuiver zingen ja. en zo goed spelen. Ja. Want je staat gewoon in het, met, met, met van die zuiltjes, je moet alles met echo hebben gehoord. Hè? Ja. Ongelooflijk jongen. Ja. Wat een kwaliteit. Ja. Het was voorgekomen dat jullie gejamd hebben met een van die beroemdheid. Nee, niet, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Maar we hebben wel heel vaak in het uh, uh, voorprogramma gespeeld. We hebben vijf keer in het voorprogramma de Kings gespeeld. Oh, ja. Ook in die tijd, hè. Ja. dus uh, 1966, 1967. Die kwamen toen vijf optredens in Marem, in Dordrecht, in Beverwijk en nog een, oh ja, Sarazani. Oh ja, dat is goed. Ja, de, in de, de Circus de Theater, de Winterresidentie. Het speelde in, in, in die stamp vol en nou, de Kings die speelden toen en wij ook, ja. maar het uh, ja, was allemaal maar in Maren bijvoorbeeld, dat was in, ergens tegen Groningen aan. Nou, het was echt een enorme hall, echt een ram vol met mensen. En dan waren die knokpoegen week van de, van de Haarse knokpoegen. Ah. En, en die meiden stonden allemaal te gillen en te schreeuwen bij, bij de Kinks en dan in ieder geval. En die stonden rond met stoelpoot. Zodra iemand boven terug, bam! Zo, zo. En de lag het helemaal vol met flauwgevallen meisjes. Ja, dat is geweldig. Ja, het was verder totaal ongeorganiseerd. Af, heb je er ooit van kunnen leven van de muziek? Ik, heb een, uh, ik kom van de academie af in '66 en uh, toen heb ik drie jaar lang gewoon alleen van de band geleefd en onderwijl schilder ik en ja. weet ik, maar financieel kon ik daarmee rondkomen. Ja. En toen, uh, toen ik ging trouwen, dacht ik, nou, het wordt wel even tijd om een baan, te nee, want ik ben grafisch ontwerper ja. bij een drukkerij in, in Amsterdam gewerkt. Oh, en dus heb ik anderhalf jaar volgehouden. Want ja, daar speelden we even goed nog veel. En dan vanuit Zandvoort in de trein, sonders om zeven uur om ja. daar om acht uur te zijn. Ja. Ja. En, en dan s'avonds later. Vaak werd ik dan ook opgehaald door de bus en dan gingen we weer spelen ergens ver weg. Ja. En dan kwam ik s'nachts om vier uur thuis en om half zeven stond ik weer op. En ja. ja, dat hou je niet vol, hè? Nee. Dat zijn we op een gegeven moment, ja. toen ben ik dus uh, heb ik gewoon ontslag genomen. Ja. Toen we die twee hits hadden en zoveel werk hadden, ja. toen, in begin 70 heb ik. Uh, Slag genomen. En toen heb ik... drie jaar lang... Uh, van... hij uh, kreeg ook een uitkering omdat... de, de, de band minder werk uh, kreeg. Ja. En nou ja, dat soort dingen allemaal. Ja. Een beetje ruzie gehad met de band. Ook, ook uit de binders gezet. Zelf. Oh, dat, dat, dat heet toen, de toen, democratie. Ja, ja, <laughs> ja. ja, ja. ja dat is maar ja, waardig, dat we, uit, uit je eigen band werd je gezet. Maar goed, ja. dat, zo, zo ging dat dan. En uh, ja, zij waren met zes mannen en wij, met Artie en ik... Twee broers waren ja. met z'n tweeën. Ja. Dus wij hadden waren onze gitaren kwijt. We kregen, werden we wel uitgekocht, weet je wel. Ja. En toen hebben we een eigen band gehad waar we ook een hit mee hebben gehad. Met Kraaienveld, Mona Lisa. Ja. En toen eigenlijk halverwege die periode kreeg ik een baan bij Veronica. Als freelancer, als art director. En heb ja. ik dat blad helemaal opgezet met ja. Veronica blad met Rob Houdt samen. Ja. En dat heb ik 32 jaar gedaan. Ja. En daar kon ik ruim van leven. Ja. Dus... Kan me wel herinneren. Inderdaad. Maar dat, dat ja. is waarschijnlijk dus wel kenmerkend voor neder rock hè? dat veel uh, muzikanten een baan ernaast hebben. Ja, dat is bijna. Als je nu nog, nog steeds nadenkt, dan zijn er gewoon, als je, als je van weet ik hoeveel bands er zijn: 75.000 of zo, zeg maar wat. Hè? En ik denk dat er als er, als er 20 van echt van kunnen leven, hè, De Dijk, eh, Normaal, Golden Earring, weet je wel. Ja, dus die ja. echte grote bands. Dan, uh, die, kunnen daar wel, die kunnen daar wel makkelijk van leven. Ja. Maar er zit ook dips in. Hè? Ja, dan hebben ze genoeg in de kassen om ja. uh, een jaar uit te zingen. Ja, ja, ja, ja. Oké, okay. dit was de eerste aflevering van De We Een zoektocht naar de wortels van de Nederlander. Heel hartelijk bedankt Frank voor je enthousiaste medewerking aan dit interview. Aansluitend op de vraag... Kon je ervan leven? Sluiten we nu af met de Beatles. Met money. In de versie uit 1963.